Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Hanneke Groenteman vertelt het verschiet. In 1942 publiceerde Martin Toonder het verhaal over Tom Poes en het land van de Blikkenmannen, bewoond door robots die bestuurd werden door professor Sikbok. In 1984 beschreef hij opnieuw een robotmaatschappij, nu bestuurd door computers, zodat alle leven overbodig wordt. Is dit ons verschiet? Het was pas herfst geworden... Maar de bomen waren al kaal, vol schimmel en draadhippel. Sommige waren zelfs omgevallen door gebrek aan levensvreugde. En ik vrees dan ook dat we hier te maken hebben met een staaltje van verzuring. Maar gelukkig was Kweetal bezig een reinigingsmiddel te maken, zoals bleek uit het rookpluimpje dat uit een stapel stenen opsteeg. En zolang hij nog maar bezig is, is er hoop. Dat dacht P. Pastinakel ook. Hij stond geduldig te wachten... hoewel hij al een schapenwolle vest had aangetrokken... want het was tijd om naar het zuiden te ipsen. Heb je een ontzoedel gehutseld? Ja, P. In dit flesje. Ik hoop dat het nu echte ontsoedel is. Tot nu toe was al je hutsel knudden en de zon is al oud. Het is een echte. Kijk maar. Kweetal trok de stop van het flesje... en goot een klein straaltje van de inhoud op de rotsen. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten... Er werd een luid gesis hoorbaar en terwijl er witte rookwolken opstegen, begon de steenhoop in draden slierten te ontbinden. De beide mannetjes deinsden geschrokken achteruit en geen wonder. Het was duidelijk dat het door kweetal gebrouwen middel niet alleen tegen verzuuring was, maar tegen alles. P. Pastinakel keek even sprakeloos naar de verslijmende stapelstenen en toen keerde hij zich om en liep boos naar zijn kruiwagen Altijd knudden Altijd gaat alles de floddering in Alles lost Het moet aan het ruina kruid liggen Of wie weet is het Ik ben er sloerig van Ik ga ipsen Laat het hier maar bezoedelen Gooi je hutsel weg en kom mee Kweetal keek hem bekommerd na Om hem heen versrompelden de bomen en zakten de stenen in elkaar zodat alles wat er van het zieke landschap over was in een woestijn veranderde wat hij precies gehutseld had, weet ik natuurlijk niet... maar het spul verspreidde zich over een grote oppervlakte... en de uitwerking was erger dan de zure regen. Natuurlijk drong dat ook tot kweetal door. Ten slotte is hij niet voor niets een breinbaas. Toen pastinakel nakel over een heuvel verdwenen was... ging hij op de dorre grond zitten en staarde naar het flesje. Hutsel weggooien. Na zes maanden vroeger... Als ik er een ietsje groovy bij doe, is het misschien goed. Ik moet toch wat vinden tegen de zoetel. Alle bossen gaan naar de verturving. Hij begon te denken. En hoe meer hij dacht, hoe minder hij bewoog. Hij bemerkte zelfs niet dat het begon te waaien. En dat hij omringd was door stofwolken die door de wind werden voortgeblazen over de kale vlakte. Niet ver van de plek waar Kweetal zat, hield heer Bommel met Tom Poes een picknick. Toen ze die morgen van huis gingen, was het nog zacht voor de tijd van het jaar. Maar tegen het einde van de maaltijd stak er een frisse wind op. Het tafellaken begon te fladderen, de wijnfres viel om... en de bediende Joost, die met het dessert naderde, had moeite om zijn evenwicht te bewaren. Het is zeer betreurenswaardig. Ik uh. je beter een café à la thermos mee kunnen nemen. Dacht valt nu zo kil op de koude kip met uw welnemen. Ja. eigenlijk is het weer te schraal om in het gas te zitten... met uw teergestel heer Olivier. Onzin. Frisse lucht is net waar ik behoefte aan heb... om na te denken over de vooruitgangshulp... die me voor de geest zweeft. Uh. We moeten van de oude denkbeelden af. We moeten met frisse ogen de toekomst tegemoet treden... Uh. Wat goed genoeg was voor mijn vader, is niet goed genoeg voor mij. Zei mijn goede vader altijd. En daar wil ik mee aan houden. Nog een klein schepje erbij, Joost. Ik wil geen ijs. Ik neem wel een dropje. En ik ga een eindje lopen. Ik heb lang genoeg gezeten. Ik wil wat van de stenen en het bos zien. Je doet maar. Ik hoef niets te zien. Ik weet wat mij te doen staat. De vooruitgang versnellen om de achteruitgang in te halen. Tompoes klom de heuvel op tegen de koude wind in. Het is eigenlijk helemaal geen weer voor een picknick. Maar met die Olly weet je nooit waar je precies aan toe bent. En het is prettiger dat hij de achteruitgang in wil halen dan dat hij zit te klagen. En kijk, hier heb je de staande stenen van Caliculi waar ik over gelezen heb. Dan is hij achter het Olmenbos. Maar... Hij zweeg verbluft. Want toen hij op de heuvel was aangekomen, strekte zich een dorre vlakte voor hem uit, waarop zelfs geen boom te bekennen viel. In de leegte zag hij een klein figuurtje zitten dat aandachtig naar een flesje staarde. En hij naderde nieuwsgierig: Kweet al, wat doe jij hier in de kou? En, en waar zijn het bos en de stenen? Bos, ja, stenen. Alles is in de floddering, floddering, floddering. Door mijn ontsoedel. Oh. Niet alleen de zoedel is weg, maar alles. Oh. Het is knudden en ik kan niks zinnen. Ik heb maar een klein denkraam. In die trant ging hij nog een poosje door. En langzamerhand begon Tom Poes te begrijpen waar hij het over had. Oh, je hebt geprobeerd om een middel tegen de verzuring te maken. En toen heb je alles weggemaakt. Hm, dat is niet zo leuk. Ik kan me voorstellen dat je er de smoor in hebt. Hier, neem een dropje. Dat troost. Troost. Mmm, -hmm. die troost is merg. Mm. Maar is te klein. Een mm? mond vol zou goed zijn tegen de kou. Man, ik weet het al. Mm? Jij geeft mij die murgbuidel en ik geef jou mijn ontzoedel die alles wegmaakt. Oh. Het is knudden, maar ik kan de hutsel niet weggooien na zes maanden voegen. Misschien weet Bommel wat hij ermee moet doen. Die heeft zo'n groot denkraam. Vooruit. Alsjeblieft. En dankjewel. Wat ga jij nu doen? el maken. De druppels beginnen al te vallen, maar ze komen uit noord. Hm. Dat is noppig voor Ipsen naar zuid. Ik kan P. inhalen. Kweetal spreidde zijn jasje uit en na een klein aanloopje veerde hij omhoog. Hij werd onmiddellijk door de wind gegrepen en in zuidelijke richting weggeblazen, zodat hij uit dit verhaal verdween. Even verderop legde heer Bommel de laatste hand aan zijn ijspudding. Mm. En dat was net voordat er, hoog in de lucht, een snel naderende zwarte stip verscheen. Heer Olivier, achter u. Een rare ja. bol in de lucht, met u goed vinden. Zou dat een moordraket zijn? Ja. Waar men zoveel van hoort? Hè? Oh, oh. Hij daalt, als ik, als ik zo vrij mag zijn. Nee, maar... ja. oh. Oh. Oh. Het verschijnsel brustte uit elkaar in zwarte modderstralen. Stinkt! Die over de picknick en de toeschouwers werden uitgestort. Ach, uh, zou dit het einde zijn? Is er nog hoop? Hoop? Wat lukt uh, u? Het ruikt naar hoop. Het is vies. Mijn ijs is bedorven. En mijn jas. Oh. Ik hoor gebrom. Als u mij toestaat. Komt wow. nog meer aan, heer Olivier! Oh, oh, oh, oh. Achter de slikbal aan verscheen een torpedovormig vliegtuig... dat met een kleine plof op zijn punt daalde. Voordat het om kon vallen, klapte de vinnen naar buiten... zodat het stevig op een soort voeten stond. En in het bovenste gedeelte zwaaiden twee luikjes open. Terwijl heer Bommel en Joost er bevuild en ontdaan naar stonden te kijken, schoof er uit de ontstane opening een buis naar buiten, die aan het einde een soort trechter ontplooide. Hey, wat, wat, wat is dat? Waar, waar, waar wat? Sorry voor ongemak, hm? de ICM neemt alle voorzorgen, maar soms ontsnapt een smeerbal, oh. zal worden schoongemaakt, om. On... Middellijk. Hey. Terwijl een sproeier de omgeving met een snel werkende vloeistof bespoot... begon de trechter met grote kracht te zuigen. Het zuiggeweld was zo groot dat alle picknick en andere benodigdheden in de trechter verdwenen... terwijl de vloeistof zijn reinigende werking uitoefende. Zo kwam het dat Joost, die er het dichtst bij stond... geheel ontvlekt bij zijn jaspanden omhoog gezogen werd... ...en in de duistere opening verdween. John, John, John. Het is te begrijpen dat dit alles te veel was voor heer Olly. Hij worstelde zich met grote krachtsinspanning los... ...van de aangrijpende luchtstroom... ...en maakte zich uit de voeten. Door ademnood gedreven bleef hij tenslotte bij een paar rotsblokken staan... ...en keek om naar het plekje waar hij kort geleden nog zo prettig gegeten had... Er was niets meer te bekennen, want alles was opgezogen. Het tafellaken, het bestek, de zwarte modder en de bediende. En het toestel waarin dat allemaal verdwenen was, steeg zoemend op in het luchtruim. Slechts enige stofwolken achterlatend. Hoe vreselijk is dit alles. Waar, waar kwam dat ding vandaan? Als ik aan die trouwe Joost denk... Ach, het wordt me allemaal te veel om van mijn picknick maar niet eens te spreken, terwijl mijn ijs nog niet op was. Trouwens, wat was dat eigenlijk voor een modderbal? Misschien was dit een straaltje vooruitgang. Als ik het goed naga, heeft iemand ooit zo'n stofzuiger gezien? Daar is heel wat mee schoon te maken. Ik moet weten waar hij vandaan komt. Want daar ligt voor mij een mooie taak. Dat voel ik. Al was het alleen maar omdat ik dan ook weet waar Joost gebleven is. Zo peinzende had hij de heuvel beklommen... die door de staande stenen van Caliculi bekroond werd. Een kille wind gierde daartussendoor. En het begon hem op te vallen... dat de natuur hier in de buurt wel erg kaal was. Het is natuurlijk herfst, dan wordt alles door... Maar dit is niet gewoon. Zou het een verzuring zijn? Hier ergens was het Olmenbos, dat weet ik bijna zeker. Hé, hey, heer Olly. Ah. Wat doet u hier? Ja, maar... Het is hier eigenlijk veel te koud om te wandelen. Maar ik heb daar niet... Nee, ik wandel niet, jonge vriend. Ik denk, want ik zit vol zorgen doordat er een smeerbal op mijn ijs viel... zodat Joost verdwenen is door het reinigen van een vliegende stofzuiger. Maar, maar die is ontsnapt, terwijl ik verantwoordelijk ben. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Waar hebt u het over? Uh... Waar is Joost gebleven? Uh, daar, in de lucht. Maar omdat hij merkte dat Tom Poes niet genoeg had aan een half woord... vertelde hij in korte trekken wat er gebeurd was. Maar het was duidelijk de vooruitgang. En daarom wil ik er meer van weten. Hmm. Als we Joost gaan helpen is het nodig te weten waar we moeten zijn. Ja. We kunnen beter eens goed rondkijken op uw picknickplek. Oh, en dit uh, flesje moest ik u van Kweet geven. Huh? Er zit hutsel in Hutzel? dat alles laat verdwijnen. Oh. U weet wel wat u ermee moet doen, zei hij. U hebt zo'n groot uh, denkraam. Een flesje Hudson, mm -hmm. wat, wat moet ik daar nu mee? Ik wil helemaal niet alles laten verdwijnen. Integendeel, nee. alles verdwijnt al vanzelf. Joost, mijn ijsje en het olmebos. Allemaal door de vooruitgang. Het wordt tijd dat ik me daarmee ga bezighouden. Als ik nu maar wist waar die vooruitgangstofzuiger naartoe is gegaan. Met die gedachte stak heer Bommel het flesje van Kweetal in zijn zak, ja. terwijl hij in de schicht ging zitten, en daar vergat hij het voorlopig. Tom Poes was intussen bezig de grond te onderzoeken waar de raket gestaan had. Moeilijk was dat niet, want door het zuigen was de omtrek nogal kaal geworden, zodat het metalen plaatje, dat naast een afdruk van het toestel op de grond lag, meteen in het oog viel. Hé, hey, dit is nog niet verweerd. Dat moet van dat toestel afgevallen zijn. Er staat iets op. Uh, ICM. Made in verschiet. Model centripetaal nummer 7. We, we moeten naar de stad. Daar kunnen we misschien uitvinden waar verschiet ligt. Want daar zal Joost wel naartoe gebracht zijn. Hmm. Op het stadhuis was de ambtenaar eerste klasse dorknooper bezig aanslagen te bedisselen voor het nieuwe jaar, toen hij gestoord werd door de heer Bommel en Tom Poes. Uh, uh, kunt u mij soms zeggen waar verschiet ligt? Uh, we zijn al in de gemeentebibliotheek geweest, maar daar was het niet, omdat de atlassen tegenwoordig steeds veranderd worden. En u uh, weet nogal veel. Inderdaad, ja. Maar ik kan natuurlijk niet alles informatiseren wat ik weet. Nee, maar een plaats als Verschiet ja. wordt tot de achter de handse gebieden hm. waarin stilte aan het toekomstklimaat gesleuteld wordt, ja. zonder manifestaties van agressieve minderheden. Het kan me niet schelen of daar gesleuteld wordt. In de eerste plaats wil ik de vooruitgang daar beter regelen, want Joost is daar Verschiet ontvoerd. Dat is verontrustend. Ja. Toch kan ik u geen gegevens uitreiken. Verschiet is onbereikbaar verklaard volgens de artikelen 237 tot en met 239. Maar ik wil naar verschiet. Het kan me niet schelen wat het kost, want geld speelt geen rol. Het geluid van zijn stem drong door tot de stadhuisgang... waar toevallig juist iemand passeerde. En die hief luisterend het hoofd op. Nu zijn we nog even ver... Hoe kan ik aan de vooruitgang werken als ik niets weet? Zeg nu zelf, jonge vriend. Eh, mm -hmm. uh, ogenblikje, ik hoorde toevallig dat u verschiet zoekt en ja. dat geld geen rol speelt. Nee. Uh, ik kan u helpen, maar niet hier. We moeten niet samen opgemerkt worden. Zie, loop maar achter me aan, maar onbemerkt. Ja. Wat is dit voor een figuur? Eh. Uh, Wat zou die willen? Ja. ja. En waarom brengt hij ons naar een afbraakterrein? Ik weet het niet, maar hier staan grote belangen op het spel, die geheim moeten blijven. Zoiets kan men verwachten als men de vooruitgang van de wereld op het oog heeft. De onbekende hield stil onder het afdak van een bouwkeet die op het modderige bouwland stond. Toen heer Bommel en Tompoes zich bij hem voegden, keek hij onrustig om zich heen en begon toen gesmoord te praten. Ik ben dokter Ibedrip, ja? in dienst van ICM. Ah. Maar ik heb geweigerd om mee te gaan naar verschiet omdat daar in internationaal verband aan de toekomst gewerkt wordt. Zo. Dat moet ik niet, zie? Nee. Daarom sta ik onder verdenking en is mijn salaris gekort Ach. zodat ik best wat geld kan gebruiken. Nee. Ik zal u de weg naar verschiet wijzen. Ah, die ken ik. Ja? Omdat ik wel eens berichten aan mijn collega's daar moet sturen. Hm. Maar ik word scherp in de gaten gehouden wegens de verplichte geheimhouding. Ah. Het is oppassen geblazen, zie. Kom, kom. Zolang ik naast u sta, kan u niets gebeuren. Ja, ja. En geld speelt geen rol, omdat Joost opgezogen is. Ja. Ja. Hier, hebt u vast wat uh, banknoten. Ja, oh ja, nou, d -d -d dank u wel, dank ja. u wel. Dit is de landkaart. Ah, ja. En dit is het kaartje dat hm. u bij de toegang in de gleuf moet steken. In de gleuf als u geven als u er nog een hondertje bij doet. Hij keek zenuwachtig rond toen heer Bommel hem het geld gaf. Maar jammer genoeg zag hij de twee zwaar gebouwde figuren niet die bij de ingang van het terrein stonden. De rip staat te smoezen met twee vreemdelingen. Hij geeft kaart af en hij krijgt geld. Duigt niet. Hij zal het melden en orders vragen. Heer Bommel stak de papieren in zijn zak en verliet het bouwterrein... terwijl dokter Ibbe Drip onopvallend een andere kant op ging. Zoals ik je al zei, een grootste taak met internationale kanten. Net iets voor mij, wat jij, joh vriend. Ik hoop het. Mm -hmm. In ieder geval moeten we Joost zo gauw mogelijk vinden. Ja, ja, ja. De oude schicht staat daar ergens. Ah. Door dit gesprek hadden ze niet in de gaten dat er achter hen enige beweging plaatsvond. Vanachter een stapel houtblokken doken daar de krachtfiguren op. En een van hen greep de wegsluipende dokter, terwijl de ander zijn portofoon hanteerden. Akkoord, Drip naar het hoofdkantoor brengen. De vreemdelingen... Wat? Hoe? Ga maar vast met Drip. Ik moet die twee vreemdelingen onschadelijk maken. Hela, lopen heer Ollie. Die daar moet ons hebben. Oh, oh, oh. Heer Bommel had geen tweede aansporing nodig. Zijn scherp verstand had zich ingesteld op een geheime taak van wereldbelang. En daarom zette oh. ook hij het op hem lopen, door de verlaten straten waarin de regen gutste. Hij slaagde er zelfs in zijn auto op gang te brengen voordat de achtervolger hen had ingehaald. Oh. Oh, ja, die heeft het nakijken. Ach ja, met dit soort geheime toekomstondernemingen moet men op alles bedacht zijn. en schurken, loeren overal. En alleen list en snelheid. Oh. Oh, als dat maar goed gaat. Ja. Hij zit nu in een racewagen achter oh. ons aan en hij haalt ons in. Ah, dat zullen we zien. Ik heb de schicht vanmorgen nog een flinke scheut leven gegeven. Oh. Ik kan het uiterst uitermalen, be be bedoel ik. Oh, als ik maar wist hoe we moeten rijden. Uh, voor de poort rechtsaf. Ah. Waar is die levertraan? Heer Olly drukte het gaspedaal tot op de grond van het oude voertuig, zodat het loeiend voortschoot en wees met een bevende vinger achter zich. Die aanwijzing was voldoende, want voor een lenig iemand als Pampoes was het mogelijk om zich onder de bank door in de bagageruimte te dringen, en daar bevond zich inderdaad een grote fles die een onaangename geur verspreidde. Tom Poes opende de klep... en terwijl de oude schicht gierend de bocht nam... goot hij de inhoud op de natte straatstenen. Daar had de achtervolger in zijn racewagen niet op gerekend. Ga je hier, Vrijdelingen, uit gezicht verdwijnen! De oude schicht verliet de stad... En hobbelde met grote snelheid over de weg die naar de bergen voerde. Het was geen prettige rit. De wind gierde over de vlakte en blies de reizigers ja, kille regenvlagen in het gelaat. Zodat het uitzicht ernstig belemmerd werd. Zo, die wegpiraat zijn we lekker kwijt. Ja, dit is allemaal akelig genoeg. Vanmorgen was het mooi weer, zodat ik mijn volle das vergeten heb. En nu slaat de zorg om Joost op de gevoelige keel. Terwijl ik in levensgevaar hier door de plassen rijd. Want die schurk volgt ons natuurlijk. Maar ik dacht dat u voor Joost en de vooruitgang naar verschiet wilde. Ja. Daarvoor heb je deze kaart gekocht. En... Ja, ik ken mijn plicht als heer. Ik zet door tot het bittere einde, dat moest je weten. Ook met een akelig voorgevoel. Middag was professor Prilwitskovski met zijn assistent Alexander Pieps bezig met bodemonderzoek op het bospad dat naar de bergen voerde. En omdat het nogal geregend had, kwam hij al spoedig tot resultaten. Hmm. Witte om SO2 en NOx. De verzuring is schrikbaar. Ik voorzeg dat de woudersgroei... ...kortelings beëindigd worden zal. Ja, ja. Oude, litse klets. Het is de ozon die de bomen om zeep helpt. Pas op, Rof, er komt een auto aan. Uh, is dit de weg naar Verschiet? Het is mij worst. Mij interesseert alleen nog de zuur huh? en de kool. Glorierende koolwater? Heel he, lekker, ja. Maar ja. de vervuiling interesseert mij meer. Joost is er door opgezogen en naar verschiet vervoerd, waar aan de vooruitgang gewerkt wordt. Daarom moet ik er naartoe. Daar ligt mijn plicht. Kooldioxide en ongepleegde carbonaten. Pas op, prof. Daar komt weer een auto aan. Een vlug, o, zo te zien. Het was inderdaad een erg vlug auto die de geleerden opnieuw onderzoek stoorde. De bestuurder was dan ook niemand anders dan G2. Is het nog ver, jonge vriend? We hangen al avondnevels en mijn voorgevoel wordt steeds akeliger, terwijl de arme Joost... We zijn er vlakbij. Ja. Aan het einde van deze weg moet de toegang naar Verschiet zijn. Ja. Het bleek al gauw dat Tompoes gelijk had. Het pad voerde rechtstreeks naar een grot die door een neergelaten slagbom werd afgesloten. En daaraan was een soort brievenbus met een duidelijke gebruiksaanwijzing bevestigd. Toegangskaart voor container hier inwerpen. Container naar binnen rijden en op midden van draagvlak plaatsen. Wat betekent dat? De oude schicht is toch geen container? Hier is het kaartje dat dokter Drip u heeft gegeven. Ah. Doe dat nu maar in de gleuf, dan, dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. Ja, de slagboom gaat open. Doorrijden hier, Olly. Er zit weer zo'n racewagen achter ons aan. Ja, ja. We moeten hier weg, voordat hij ons inhaalt. Ja, ja, ja, ja, ja. Het zweet brak heer bommel uit en hij gaf zoveel oh. gas dat het oude voertuig een sprong voorwaarts deed, terwijl de motor raste. Niet zo mooi. Nee, we zitten in de val. Oh. Voor ons loopt de weg dood tegen een bergwand en achter ons komt die En Zit daar niet te praten, doe dan iets. Ja. Verzin het list. Tom Poes deed zijn best, maar voordat hij iets kon bedenken, begon de schicht langzaam te stijgen. Huh? En hij boog zich verbaasd over het portier. Huh? We staan op een soort platform. Ja, huh? we boffen. We boffen? Dit is natuurlijk het draagvlak huh? dat op de gebruiksaanwijzing genoemd is. Maar, maar we gaan omhoog. Huh? Wat gebeurt er? Hier, hier zijn boze krachten aan het werk. Ik denk dat het automatisch gaat. Robots of zo. Ja, u weet wel. Nee. Houd uw voet op de rem, anders glijden we eraf. G2 had de oude schicht bijna ingehaald. Zijn snelheid was zo groot dat hij de afsluitbom pas opmerkte. En de autoresten verdwenen vervolgens met de bestuurder in het gat en uit dit verhaal. De, de grond trilt. Ja, maar we gaan niet verder omhoog. We staan naast een grot, ziet u wel. Een grot met een bewegende vloer. Je kan wel zien dat we in verschiet zijn. Dit is allemaal automatiek en elektronisch. Mooi hoor. Heer Olly gaf geen antwoord. Hij staarde met uitpuilende ogen naar een stalen plaat die zich uit de zijwand losmaakte... en de trouwe wagen met grote kracht op een lopende band duwde. Ja, daar lach jij maar. Het is allemaal heel vreselijk. En wat er gebeuren gaat is, is duister. In de ingewanden van, van, van de aarde bedoel ik. Zodat ik me lang niet lekker voel. Maar Joost moet gered worden. En dit is het gebied van de vooruitgang, moet u maar denken. De oude schicht schoof op de bewegende vloer rustig naar het einde van de gang. En daar stond hij plotseling op een kale vlakte tussen de bergen... waarover de duisternis begon te vallen. De wind die tussen de pieken klaagde, scheen gevuld te zijn met vreemd ratelende en knarsende geluiden. Zodat de inzittenden zich lang niet op hun gemak voelden. Het deugt je niet. Mijn, mijn akelig voorgevoel wordt steeds akeliger. Geen wonder, ja? boven ons komt iets naar beneden zakken. Oh, oh. Rijden, heer Olleen. Oh, rijden, reuzen, Rijden, reuzen, grijper. <tries> Oh. In grote drift bracht heer Bommel zijn voertuig in beweging... ...zodat het voortstoof en de happende contraptie het nakijken had. Oh. Wat nu? Dit is allemaal woestijn, zonder een weg. En het begint al donker te worden. En we hebben geen eten meer. Uh, uh, gewoon rechtdoor. Ja. Op de kaart van dokter Ibedrip staat het gebouw dat verschiet heet. Oh. Uh, daar kunnen we misschien onderdak krijgen. Het was geen gebouw dat slotte opdoende... maar een grote stad van torenhoge huizenblokken... die zich scherp aftekenden tegen het licht van de ondergaande zon. Kijk eens aan! Wat een welvaart! Wie had dat kunnen denken in die woestijn? Hier is vast wel een verzorgd hotel met een paar sterren... waar men zich ontspannen kan als heerzijde. Een voedzame maaltijd en een kamer met gemakken. Als je begrijpt wat ik bedoel... Hm. Het is vreemd. Deze stad staat niet op de kaart, alleen nee. maar een fabriek. Oh. En er is hier helemaal geen verkeer, ziet u wel? Nee. Er loopt zelfs geen levende ziel. Nee, maar dat geeft niet. Morgen zoeken we het wel uit met de hoogste instanties. Hm. Hier moet Joost naartoe gebracht zijn door die vliegende stofzuiger. Hier heerst vooruitgang. Ja. Zeg nu zelf. Professor Priolitskovski bekeek in zijn laboratorium de uitslag van zijn onderzoek. Pauw, de verzwavelde zuurregen is een katastrofe. Ach, dat is de vooruitgang, daar moet je iets voor over hebben. Ik voor mij heb liever een flitsende motor dan een saaie struik. U bent in het weten niets, meneer Pieps. Nou, uw denkens brengt de levenseinde nader. De vooruitgang wordt in verschiet verwerkt, zei de bommel. Wat mag hij daarmee menen? Nou. Waar is de verschiet? En wat maakt men daar? Alexander Pieps had er verder geen belangstelling voor... want het was al ver over vijven. Uh. Hij klom snel op zijn ploffietje en reed stadwaarts... terwijl de hoogleraar het laboratorium afsloot. Hmm. Hmm. Het laat mij niet in de rust. In de verschiet arbeidt men aan de vooruitgang. Zonder mij, de stedens wetenschappelijke... Ik zal de behoorde om bescheid vragen. In verschiet had heer Bommel de oude schicht tot staan gebracht voor een hotel met 30 verdiepingen. Oh, dit uh, lijkt me een gastvrije onderneming. Licht en lucht, zodat de maaltijden wel voedzaam zullen zijn. En dat is nu net waar ik behoefte aan heb, na zo'n doorreden dag vol regen. En hier zullen ze ook wel weten waar ik Joost moet uh, bevragen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Dit is een rare stad, hoor. Overal branden lichten, maar ik geloof niet dat er iemand woont. Het is hier zo stil als... Kijk nu eens, wat een prachtige, ruime hal. Hmm. Zoiets zie je toch maar niet in Rommeldam. Daar gaan de deuren ook wel vanzelf open en dicht, maar soms niet, zodat men heel lelijk zijn neus kan stoten als hier zijnde. En, en zo stil is het hier niet, jonge vriend, als je een ogenblikje je mond houdt. Hoor je iemand praten? Hier melden, alsjeblieft. Huh. Een luidspreker? Ja. Hier melden, alsjeblieft. Maar dat doe ik toch? Met wie spreek ik? Waar zit u als u begrijpt wie ik bedoel? Ik wil graag... Hier uh... melden, alsjeblieft. <laughs> ik ben bezig. Dat zou u weten als u me niet in de reden viel. We willen een kamer voor de nacht. En een maaltijd zou ook wel smaken. Als u nu even naar buiten komt... Het deugt hier niet. Volgens mij kunnen we beter weggaan in de wand klapte een luikje open en er schoot een buigzame stalen arm tevoorschijn die enige papieren vasthield. Invullen, alsjeblieft. Nee, niet doen. Door dat invullen raken we in een computer. Ja, maar... maar heer Olly had al zuchtend zijn vulpen getrokken en was aan het werk gegaan. Uit een donkere ruimte achter de balie kwam een vlugge camera tevoorschijn rollen die door twee stoeltjes gevolgd werd. Zodra heer Bommel de formulieren had ingevuld, werden ze door het mechanische ledemaat verwijderd en nu schoven de zeteltjes geruisloos naar de bij. Ik heb twee kamers besteld, maar er was niemand zodat de bediening de wensen overlaat voor gasten die een maaltijd willen. Verder kwam hij niet, want op dat moment werden Tompoes en hij door de stoeltjes in de knieholtes getroffen. zodat ze achterover op de zitting Oh! Doe. oh. oh. De bediening is een beetje te goed voor mij, smaak. Ik wil hier weg. Ja, kom, kom, jonge vriend. Je moet dit allemaal zien in het licht van de vooruitgang. Kijk, de lichten van de eetzaal flitsen al aan. Eenvoudige lieden zouden aan toverij denken. Maar als bij de tijdsheer voel ik heel fijn aan dat dit moderne techniek is. Deze stoelen vinden hun weg met laserstralen en uh, automatieken en zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit verschiet is de stad van de toekomst. Dat voorspel ik je. Dit is de vooruitgang die ik zocht. En die we onder mijn leiding naar de bewoonde wereld zullen brengen. Op een laat uur van de avond begaf de heer Dorknoper zich met een tas vol overwerk huiswaarts. En zodoende kwam hij professor Pirloitskovski tegen die hetzelfde doel voor ogen had. Paul! de eerstklassige hoofdbeamte zelf? Dat treft zich, ja. Kunt u mij opklaring geven over een oord dat Verschiet genaamd wordt? Ik ben erin interesseerd weil ik met de ontreiniging des atmosfeers dadig ben. Ik studeer de SO2 en de NOx die het bomenleven verzuren. En daar hoor ik dat men in Verschiet geheimnisvol de veruitgang ter hand genomen heeft. Aha, juist. Uh, deze kwestie is gediscretiseerd, moet u weten. Toch, ja. Met het oog op het rondkolportatiegevaar dat aanleiding zou kunnen geven tot betogingsonlofsten. Mm -hmm. Voortijdig informatiseren zou schadelijk zijn. Mm. Goedenavond, professor. Goedenavond. Dit is gevaarlijk. De tweede vandaag al die het over verschiet heeft. Er dreigt uitlekking. Ik moet ICM waarschuwen. <lacht> Ach, aanstrepen wat gewenst wordt. Oh, prachtig menu. Dat zou Joost eens moeten zien. Um... Maar omdat hij door die stofzuiger is opgeveegd... ...zal hij hier niet zo beleefd ontvangen zijn als wij. Juist. Hmm, roomtaart met honing na. Wat jij, jonge vriend. Nou, kijk eens aan. Daar is de eerste gang van mijn bestelling reeds. Er is niemand, maar de service is geweldig, zegt u zelf. Hm? We zijn de enige gasten. Ja. Waar dient deze tent voor als er niemand komt? En, en, en wie houdt er toezicht? Huh? En weet u wat ik ook erg raar vind? Dat we gefotografeerd zijn. Waarvoor was dat? Het antwoord op die vraag had Tom Poes in kamer 3001 kunnen vinden... Want daar werd de foto die van hen genomen was op een groot doek geprojecteerd. Terwijl allerlei onderzoekapparaten zich eromheen bewogen. Zo kon men een verificatiehevel en een uitpluizer waarnemen. Maar ook een trilteller en een toetsteen. Nu, en iedereen weet wel wat dat betekent. De bediening in de eetzaal bleef in hoog tempo doorgaan. En al spoedig waren de gasten door een menigte tafeltjes met schalen omringd. Oh, stop! Zo weet ik niet meer waar we moeten beginnen. Waar is nu de caviar? En waar is de gebonden kippensoep? Ja, Ik weet het niet, ja, maar... Maar ik vind het een rare manier van opdienen. Ja. Alles wordt koud, trouwens. Ja. Daar was heer Olly ook bang voor en op goed geluk tilde hij een van de deksels op. Oh. Er ontsnapte een dampwolkje, maar verder was het serviestuk leeg no. op een stuk papier na. Dat was natuurlijk een grote teleurstelling voor de hongerige heer. En met bange voorgevoelens nam hij het bedrukte papiertje uit de schaal. Het bestelde is niet meer voorradig gelieve iets anders aan te strepen. Dank u. Dank u. Geheel ontstemd opende hij een andere dekschaal waarin hij dezelfde vreugdeloze ja. inhoud aantrof. En daarop rukte hij geholpen door Tom Poes ja. de bedekkingen ja. van alle schotels en kommen. S Helaas, het mocht niet baten. Het enige wat ze vonden waren de papiertjes met hun troosteloze boodschappen... zodat ze na enige minuten de moed opgaven en naar de uitgang van de eetzaal liepen. Maar ik laat het er niet bij. Ik zal me beklagen bij de directie en bij de hotelbond. Dit is geen bediening. Het bleek dat er toch nog wel een andere vorm van bediening was... Want voordat heer Bommel en Tom Poes de eetzaal lopend konden verlaten, werden ze alweer ingehaald door de rijdende stoeltjes die hen eenvoudig opschepten. Nou, laat dat! Stop! Ik wil zelf weten waar ik heen ga. Ik ga naar de directie om het te beklagen, bedoel ik. Sta stil! Nee, dat ding verstaat u niet. Nee, maar Het zal wel ergens bestuurd worden. Maar het is de vraag of dat door de directie gedaan wordt. Het lijkt me dat dit een uh, onderneming zonder baas is. Dat kan niet. Overal is leiding nodig. Anders ja, wordt het een jamboe. Een jamboe! Dat is het hier. Zodat het tijd wordt dat ik de leiding overneem. Wat jij, jonge vriend. Op dat moment reden de zeteltjes met hun passagiers een lift binnen. Het deugt hier niet. Nee. We moeten weg. De enige manier is om over de rugleuning te springen. Dan kan de stoel niet zien waar we blijven. Over de leuning? Uh -huh. dat, dat, dat kan ik niet. Zonder maaltijd, Je bent tegensteld. En, en hoe, hoe kan een stoel nu kijken als hij niet eens luisteren kan? Nee, ik, ik moet... Toepoest, waar ga je naartoe? Je kan me toch niet alleen laten in deze toestand. Zonder slaap of Oh, Dat is niet zo mooi. Hoe kunnen we elkaar in dit dode noodhotel ooit terugvinden? Er is nergens een levende ziel. Nee, ik... Om twaalf uur dient de straat ontruimd te zijn. De straatreinigingsdienst begint om twaalf uur. Dank u. De oude schicht. Die staat nog op straat. En ik moet zorgen dat die niet opgepakt wordt. Dan zouden we nergens meer naartoe kunnen. Um, eerst de schicht opbergen en dan heer Olly zoeken. Oh, het kan een drukke nacht worden. Heer Bommel zelf stond daar nog niet zo bij stil. Hij was ergens hoog in het gebouw uit de lift gereden... en naar een keurige kamer gebracht... waar zijn stoel eindelijk tot rust kwam. Waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Ik zal hier proberen met een lege maag te gaan slapen... hoewel ik daar eigenlijk niet tegen kan. Maar het bed is tenminste echt en het ziet er ook wel geriefelijk uit. Modern... Echt vooruitgang. Hoewel de leiding veel te wensen overlaat. Zodat ik het nog druk zal krijgen. Eh, uh, waar zou Tom Poes gebleven zijn? Zo, een blokje om. Achter het hotel is misschien een garage of een binnenplaats. Brandtrappen zitten trouwens ook meestal aan de achterkant. En die heb ik nodig om hier Olly te vinden. Want ik heb het gevoel dat er steeds op me geloerd wordt. En daarom moet ik vooral niet opvallen. Heer Bommel dacht op dat moment niet over weggaan. Door vermoeidheid overmand was hij op de rand van het bed gaan zitten. En toen hij pijnzend op het eierdons leunde... verdween zijn hand bijna geheel in de weken massa. Zo, oh, een ledikant voor een heer. Hier wordt aan de toekomst gewerkt, dat is duidelijk. Heel stilletjes en onbemerkt... zodat alleen iemand met mijn ervaring een scherpe blik het in de gaten heeft... Maar wie is hier aan het werk? Hm, er is niemand te zien. Waarom is er dan een foto van mij gemaakt als er niemand is om hem te bekijken? Hij vergiste zich echter. In kamer 3001 bewogen Observeerijzer zich langzaam over de opname... terwijl de verificatiehevel er enkele druppels op liet vallen. En toen een kleurschifter het geheel in een fel licht zette... ...gloeide er een rood lampje aan. Op datzelfde moment... werd heer Bommel een lichte trilling in de legersteden gewaar. En ook zag hij dat de grond eronder heel langzaam zakte. Met grote tegenwoordigheid van geest begreep hij dat daar best een luip zou kunnen zitten. En met een kreet sprong hij op de begaande grond. Daardoor stootte hij zijn hoofd lelijk tegen de neergelaten blinden. Maar dat belette hem niet om de rustplaats met toenemende snelheid naar beneden te zien verdwijnen. Ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik, ik ben in gevaar. Net als de al zei. Ik, ik, ik, ik, ik moet weg. Met die woorden sprong heer Olly verwilderd door de jaloezie het venster uit en verdween in de donkere nacht. Oh. Natuurlijk had dit heel akelig kunnen aflopen, maar wie dat denkt, kent hem nog niet. Want onder zijn raam op de zesde verdieping bevond zich een overloop van de brandtrap. En daar kwam hij dreunend op terecht, zodat hij zich geen pijn deed. Kom naar beneden heer Olly. Ja, vlug. Ja, 12 uur nou, en dan begint de reinigingsdienst. Ze vluchten naar, naar beneden. Ja. De, de vuilnisman komt om 12 uur. Als dat maar goed gaat. Tom Poes keek vol ongeduld naar de langzame afdaling van de hoogtevrezende heer. Terwijl om hem heen de lichtbuizen en de lantaarns uitgingen. Maar plotseling verscheen er een verblindende lichtkring op de donkere hotelmuur, die snel zakte en op de oude schicht tot rust kwam. De bommen had juist de grond bereikt en opende schrikkend de ogen. Wat, wat, wat, wat, wat is dat? Een zoeklicht. Oh. Ze hebben ons in de gaten. Oh. Gauw! In de auto! Ja! Heel vreselijk. Vluchten midden in een zoeklicht. Wie heeft ons in de gaten, jonge vriend? En wat bedoelde je met de reiniging om twaalf uur? Ja, dat, dat weet ik allemaal niet, maar ik weet wel dat het niet zo best is wat er achter ons aan zit. Nee, ik, ik begrijp niet wat je bedoelt. Nee, maar... Hier wordt in het geheim aan de vooruitgang gewerkt, zodat we eigenlijk in de toekomst zitten. Dat kan niet goed gaan. Nee, en er is nergens een levende ziel te zien en ik heb geen idee wat er achter dat zoeklicht zit. Oh. Veel goeds heeft het niet in de zin. Op dat moment viel er vanaf de andere kant ook een stralenbundel op het voortjachtende voertuig... En hij gooide zo snel het stuur om dat het in zijn voegen kraakte. Ja, dat was op een nippertje. Ja. Oh. Ze zijn ons even kwijt. Oh. En aan het einde van deze straat houdt de stad op. Ja. Ziet u wel? Eigenlijk heb ik een hekel aan hoge gebouwen. Als het geen kastelen zijn bedoel ik. Het was daar in verschiet heel akelig. Vooral omdat er geen leiding was. Zodat ik me afvraag wie er eigenlijk achter de vooruitgang zit. Als het niet om Joost was, zou ik net zo lief naar huis gaan. Ik begin in te zien dat hier de achteruitgang de vooruitgang ingehaald heeft, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze reden nu over een vlakte en aan het einde daarvan bevond zich een dicht woud van zware bomen die in een rechte lijn de woestijn omzoomden, alsof ze zo door een eigen tijdse architect waren neergezet. Hm. Raar, maar wel modern, lijkt me. En uh, nu we eenmaal tussen de stammen zijn, kunnen we niet zo gemakkelijk gepakt worden. Oh, er zijn trouwens geen achtervolgers meer te zien. Maar ik zal toch een eindje doorrijden en, en niet bij de bosrand blijven staan. Heer Olly doet een dutje. Geen gek idee. was een vermoeiend dagje. Tom Poes zette de motor af en doofde de lichten. Maar omdat heer Olly al sluimerende steeds meer ruimte begon in te nemen... ...klom hij op de kap en maakte het zich daar gemakkelijk... Nu viel opnieuw de nachtelijke stilte over het woud. Slechts verbroken door het zagen van heer Bommel... en het knappen van een door nachtvorst getroffen tak. Deze rust duurde echter niet lang. Het was al licht toen Tom Poes wakker werd... en naar beneden klom om heer Bommel te wekken. Het drong tot hem door dat de omgeving geheel veranderd was. En ook werd hij zich bewust van een bulderend geluid dat zich in de verte verwijderde. Ja, zet die wekker toch af, Joost. Uh, wat is er gebeurd, bedoel ik? Waar, waar is het bos? Kan een heer er niet eens even de ogen sluiten zonder Het is de vooruitgang, uh... denk ik. Uh? Vannacht hebben ze het bos tot hiertoe afgezaagd. Oh. Ze zullen ruimte nodig hebben om te bouwen of zo. Hmm. Oh, kijk. Daar gaan de machines die hier bezig zijn geweest. Daar gaan de machines. Uh -huh. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het is vreselijk. Zelfs geen ontbijt. En niets te drinken. Zelfs de levertraal is op. Gelukkig heeft de oude schicht nog benzine. We moeten zo gauw mogelijk hulp halen. Uh, nou, Dan kunnen we het beste achter die machines aangaan. Die zullen toch wel door een levend iemand bestuurd worden. Uh... Dat leek een goed idee... En zo volgden ze even later de diepe wielsporen die naar een hoge muur voerden waarachter een toren stond. Hun weg bleek op een grote poort uit te lopen en daar stopte Tom Poes de oude schicht zodat ze uit konden stappen. Hier zijn al die hakmolens naar binnen gegaan. Ja. Kijk, daar staan ze. Ach, ja. Kom mee hier Olly, Holle, huh? de huh? poordeur is al bezig naar beneden te zakken. Hij <laughs> gaat dicht. Ja. Hoe komen we eruit als we eenmaal binnen zijn, vraag ik me af. Nee, dat zien we wel. Oh. Ik heb zo het idee dat dit een soort controletoven is. Ja. Van hieruit wordt alles bestuurd, denk ik. Ja, ja, ja. De stad en de, en de machines en alles. Ja, ja, ja. Die zal wel iemand zijn die de zaak in handen heeft. Daar maakt hij er een uh, knoeiboel van. Het ja. wordt tijd dat een heer met onderscheidingsvermogen de leiding neemt. Kom. Want met honger en dorst kan men dit soort vooruitgang niet naar waarde schatten. En het wordt tijd dat we ergens navraag naar Joost ja. gaan doen. Zeg nu zelf. Dat was Tom Poes met hem eens en hij liep de ingang van het torengebouw binnen. Het eerste wat hij daar zag was een hoog bord, waarop een soort tijdschema stond aangegeven. Hm. Uh, negen uur utensiliëncontrole. Ja, ja. 915. Ja. Smeerballen in exosfeer schieten. Oh, oh. 930. Oliën. Ja, ja, ja. Heel interessant. Het is nu acht uur. Ja. Tijd voor de post, zie ik op dat bord. Maar wanneer is het etenstijd? En um, is er nergens een inlichtingenloket of een pijltje naar de directie? Ja. Acht uur post. Ja. Huh. Die krijgen ze hier dus. Dat is een bewijs dat hier leven is. Ja. Waar is die post? Uh, Tom Poes keek de grote hal rond. En toen zag hij vlakbij een soort liftkoker waarop duidelijk post te lezen stond. Oh, hier, daar. Er brandt een lampje, ziet u wel? Ja. ja. Uw horloge gaat goed, het is acht uur. Hmm. Ik wil wel eens zien wat het voor post is die ze hier krijgen. Het is een grote doos. Wat hebben we daar nu aan? Ik zou liever eerst iets willen eten. Maar jij denkt nooit aan een ander. Trouwens, het openen van Andermans pas is heel onbehoorlijk, als je begrijpt wat ik bedoel. De doos was al geopend voordat hij uitgesproken was. En uit het inwendige schoot de tengere gestalte van... Dokter Ibbe Drip omhoog. Hé! Hey goedemorgen goedemorgen ik ben heel verheugd u te zien want ik had op andere maatregelen gerekend hmm. iedereen die hier per post bezorgd wordt is op het ergste voorbereid zie wa wa waarom uh, op het ergste omdat het hier gevaarlijk is ja Gisteravond ben ik door de ICM hier naartoe verbannen... omdat ik verschiet aan u beide verraden had, zie. Eh, oh. Ik heb een heel nare nacht gehad. Ach, ach. Maar gelukkig heeft dit ventje me uit de postdoos gelaten... die alleen van buiten geopend kan worden. Oh. <laughs> Hoe komt het? eigenlijk dat u beiden nog vrij rond. Oh, Dat is een heel verhaal. Ja. Maar wat zou er gebeurd zijn als u in die doos gebleven was? Ik weet het niet. Iets, iets, iets, iets ergs, denk ik. Hm. Ik zou waarschijnlijk zijn afgevoerd. Ah. Dan soms denk ik... Nou, nee, nee. nee, Dat is een geheim. Maar, wat wat uh, denkt u soms? We kunnen dus wel een geheim bewaren. Wat, wat jij, jonge vriend? Nou, soms denk ja. ik dat de vooruitgang hier zo groot is dat hm? er niemand meer nodig is. Hebben jullie hier iemand gezien? Nee, nou dan. Misschien is iedereen afgevoerd. Eh, onzin. Er is altijd iemand nodig. Iemand die met vaste hand leiding kan geven in moeilijke tijden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ze waren alle drie zo verdiept in het gesprek... dat ze het uit een lamp zakkende toestel niet opmerkten. Het gevolg was dat hun stralingstemperatuur, hun volume... en hun vibratie in kamer 3001 op een scherm onderzocht konden worden en de gevolgen zouden niet uitblijven. Als iedereen hier wordt afgevoerd, is Joost dus ook afgevoerd. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Ja. En omdat ik hier kom om hem te redden... zou ik wel eens willen weten waarheen men afgevoerd wordt. Terwijl ik het niet geloof, omdat dit immers het gebied van de vooruitgang is. Het enige wat eraan ontbreekt, is een straffe leiding. En als er dan niemand is, wil ik, uh, uh, uh, uh, zal ik die wel nemen. Ja. Nou... Mm. Men kan de vooruitgang niet leiden. Die, die gaat vanzelf, als iedereen zijn best doet. Oh, ho, niets gaat vanzelf. Alles moet geleid worden. Oh. Volg me, we gaan de controle in deze toren overnemen. Hij marcheerde naar een gang waar hij mogelijkheden in zag. En de anderen liepen achter hem aan zonder erg te hebben in een toestel... een zogenaamde verschieter, dat hen stilletjes volgde. Alleen de achteruitgang wordt geleid... Oh, dat zou erg zijn. Dat zou de hele ICM. Verder kwam dokter Drip niet, want op dat moment bestraalde de verschieter de vloer onder hen. zodat zich daar een luik opende en het hele groepje met een warreling van ledematen in het gat erachter viel. Oh! Verschiet ...bevond zich een ingewikkeld buizenstelsel... ...waarin alle afval werd geloosd... ...die bij het bouwen van zo'n groot project ontstaat. Een voortdurende stroom van grond en koelwater... ...zorgde voor de afvoer. Oh, we zijn in het riool terechtgekomen. Het was te verwachten. Alle afval moet doorgespoeld worden. R riool? Afval? B bedoelt u dat ik als afval doorgespoeld ben? Alle koolstoffen en zwavels dienen als afval beschouwd te worden. Dat Me... is een van de stellingen van de ICM vandaag. Hoe komt het dat hier lichter branden? Heb... Biorassen, vermoedelijk. Me... Ik denk dat de oorsprong. Wie heeft ze aangestoken? Ja. Zouden hier nog meer levende wezens in de riolen wonen? Me... Ik woon niet in een ja. riool. Ik protesteer. Dit is een toppert van alle laagheden die ik heb meegemaakt. Blijf nu vooral kalm. U moet bedenken dat hier proeven voor de toekomst genomen worden. Ook tegen de vervuiling, zie. olieresiduen en andere smeerballen worden de ruimte ingeschoten. Grovere afval verdwijnt in de riolering. Zeg nou, maar, nu, nu is het uit. Ik verdwijn niet in de riolering. Integendeel, ik stijg op uit de riolering om de leiding van de vooruitgang op me te nemen. Ik zit hier alleen maar zonder eten in het water... een lelijke koude vatten om Joost te zoeken... zodat ik dit hoog opneem. Onthoudt u dat, heer Druip? Ja, maar, maar, maar de witten van Verschiet zijn ontworpen... door de denktank van de ICM, Nobelprijswinnaars. Tom Poes luisterde niet verder naar het gesprek. Hij was een eindje verder gelopen... totdat hij bij een zijbuis kwam waar geen gaslicht brandde. Het was er erg donker... En uit de duisternis plonk een aanzwellend geruis dat de gewone watergeluiden overstemde. Daar komt nog aan met de mistvoorraad. Die worden via buizen verpompt naar een zuurstofloze vergrasser. De rest van de geleerde woorden ging ten onder in het geraas van een grote watergolf die plotseling uit de zijbuis naar binnen spoelde. En op deze golf was de voorkant van een primitief vaartuig zichtbaar. Joost, we hadden het net over je. Ik, ik heb overal gezocht, bedoel ik. Wat ben ik blij dat ik... Ik bedoel... Uh, waar is iemand die smachtelijk door een stofzuiger is opgezogen, dacht ik. En zodoende vind ik je in trio. Ik wist het, als ik zo vrij mag zijn. Ik wist dat u me niet in de steek zou laten, heer Olivier. Nee. Hoe maakt u het? Dat is een heel... Uh... Dus waarom vaar je hier in een bootje? Ik ben op zoek naar kantarellen en eetbare zwannen. Ah, die groeien hier en daar op de buizen. Heel onbevredigend voedsel. Maar ja, de heren hebben iets anders. En toen ik gisteren doorgespoeld werd, hadden sommigen in geen dagen te eten gehad. Mijn kennis van eetbare paddenstoelen heeft menig in het leven gered als ik zo vrij mag zijn. Zo nu en dan is hier een golfbeweging. Dan wordt er boven doorgespoeld. En op de vloed pleeg ik me voor te bewegen met uw goedvinden. Straks wordt het water weer afgevoerd of zo. Zodat ik dan vanzelf weer bij de heren terugkeer. Wie is dat? Wat zijn dat toch voor heren waar je over praat? Allemaal doorgespoelde geleerden. Oh, oh. Knappe koppen, als u me permitteert. Ze hebben hier de lichten aangestoken en dit bootje gemaakt. Ik ben dus niet de enige. Maar ik moet nu verder. Anders is er straks niets te eten. En de heren zitten in de buis waar ik uitgekomen ben. Fijt te lopen totdat het licht wordt als u het zo Iets te eten. Dat is nu net wat ik nodig heb. Want ik ben geheel verzwakt. En zo kan ik niet aan het werk gaan. Aan het werk? Ja. Welk werk wilt u hier doen? Dat heb ik toch al gezegd. Dat wordt hoog tijd, want degene die het nu doet... ...spoelt geleerden in het riool. En dat kan niet goed zijn. Ik ben benieuwd wie dat is. De donkere tunnel kwam uit op een bredere... ...die aan de ene kant door een gasvlam vrolijk verlicht werd. Aan de andere kant liep een rigel langs de wand... ...waarop een aantal zwijgende figuren zat. Mijn collega's! Fijn jullie te zien. Hoe komt het dat jullie hier zitten? Werken ja. jullie niet meer aan het project? Wat? Nou, ze zijn niet erg blij om Dokter Drip te zien. Oh. Ze vinden hem natuurlijk een verrader. Ja, en nu zitten ze allemaal in hetzelfde bootje. Wij ook trouwens. Ik bedoel, ik wilde dat wij in een bootje zaten. Dan konden we naar buiten varen. Ja, Joost had een soort bootje. Ja. Maar hij kon toch niet naar buiten, anders had hij het wel gedaan. Ja, wat dan te doen? Hoe kan ik in een afvoer de vooruitgang ter hand nemen? We moeten hieruit! Kun je geen list verzinnen, uh. jonge vriend? Of zouden die geleerden daar iets verzonnen hebben? Hier zitten alle specialisten die aan het verschietproject werken. Ah, hm. de toestand is ernstig. Want er is geen manier om uit deze afvoerbuis te komen. Als ze het allemaal zelf gemaakt hebben, snap ik niet waarom ze er niet uit kunnen komen. Ja. Er zitten zware traliehekken voor de uitlaten. En die kunnen alleen in de controlekamer geopend worden door de projectleider Leip. Leip. Maar die is ook doorgespoed. Kijk, daar zit hij. Oh. Hoe kan dat als hij de leider is? Ja, wie doet dat doorspoelen dan? Ja, dat is niet bekend. Maar de verschietmachines zijn geprogrammeerd om alle vuil en schadelijke stoffen te verwijderen. En nu denkt dokter Leip dat het computerbrein uitgerekend heeft... Ik hoor het al. Het is een jamboel. De zaak is helemaal uit de hand gelopen. Er is geen leiding, bedoel ik. Daarom moet ik onmiddellijk naar boven. Doe toch ook eens iets, jonge vriend. Je babbelt daar maar. Heer Olly was niet de enige die over een Jan Boel sprak. Ook op het hoofdkantoor van de ICM maakte de directeur ene steenbreek zich zorgen. Is een Jan Boel, juffrouw Noppel? Hoe lang heb ik nu al om telefoonverbinding met Verschiet gevraagd? En ik hoor niets. Ik kan niet toveren. Dagenlang zit ik al te proberen zonder antwoord te krijgen. Er moet daar iets gebeurd zijn. Hoe kan er in Verschiet iets verkeerd gaan... Daar zitten de knapste koppen die er te koop zijn. Maar het is lastig dat er alleen maar een telefonische draadverbinding met dat project is. Radiofonisch is het Turkisch kant. Met het oog op de status. Maar ik moet contact krijgen. Baruis <coughs> bezoek voor u, meneer Steenbreek. Een ambtenaar eerste klasse doorknoper. Hij moet u spreken over een brengtje. Zo zaak. is het. Het betreft verschiet, dat geheime project, u weet wel. Wel nu, het is uitgelekt. De stadsfenomenoloog Prilowitskowski waarschuwde me. En ik Ik meen... weet er alles van. Een zekere dokter Drip heeft verraad gepleegd. Maar wees gerust... Verschiet is beveiligd door de modernste bezoekbrekers en gastgrijpers. En wat Drip betreft... die heb ik naar Verschiet gestuurd om gezuiverd te worden. Daar bestaan heel verfijnde instrumenten voor. Goeiedag, meneer... Een Pah, oh, dat klinkt me heel onaangenaam in de oren. Een ambtenaar heeft ook gevoel, al weet niet iedereen dat. Maar aan de andere kant is het allemaal voor een goed doen. Er wordt aan de vooruitgang gewerkt. En tegen de vervuiling. Ach, de verantwoordelijkheid voor zo'n geheim project is zwaar. Ik zal er eens met commissaris Bas over praten. Wat kan ik voor je doen, dorknoper? Ik kan niet langer zwijgen, commissaris. Vooral nu dokter Drip verdwenen is en er over zuiveringen gesproken wordt. Zuiveringen en bezoekbrekers, daar houd ik niet van. Die dingen horen in het buitenland. Daarop vertelde hij de politiechef wat hij van verschiet wist. En dat was niet veel. Maar het was genoeg voor de heer Bas om overeind te komen. Verdwijnende geleerden zijn politioneel niet toelaatbaar. En geheime projecten kan ik alleen onder strenge politiebewaking toelaten. Het wordt tijd dat hier wordt aangepakt. Voorzichtig. Er staan grote internationale belangen op het spel. En voor de gemeente betekent het een miljoenenobject. Kijk, ik ben hier in het geheim gekomen. Niks geheim. Ontvoeringen, verdwijningen en zuiveringen zijn tegen de wet. Ik laat me niet tegenhouden. Nee. Dat bleek... Want niet veel later marcheerde de politiechef het hoofdkantoor van de ICM binnen... zonder zich aan de secretaresse te storen. We moeten eens even rustig praten, meneer Steenbreek. Het gaat om een geheim project waar ik alles over wil weten. De koffie komt direct. Het schijnt Verschiet te heten. Waar is het? Wat is het voor iets? Het is een toekomstontwerp voor een betere wereld. Oh? Een wereld zonder vervuiling, zonder ordeloosheid en zonder woningnood terwijl werken er niet langer nodig is. Natuurlijk is het nog maar een proef en daarom houden we het strikt geheim, dat zult u begrijpen. Gevaarlijk voor Rommeldam is het niet. Het is maar een laboratorium dat, dat ver van de stad af ligt. Moeilijk te bereiken zelfs. Ja, Het is daarom hinderlijk dat ik op het ogenblik even geen contact kan krijgen. Uh, dat is niet voldoende. Ik moet weten waar het precies gevestigd is. Er wordt hier een geleerde vermist en er gaan geruchten dat hij naar Verschiet is ontvoerd. Het is ver weg. Ja. Laat u dat genoeg zijn. Begrijp niet waar de koffie blijft. Het is niet genoeg. Drip is een rommeltammer en die valt onder onze bescherming. Ik wil weten waar Verschiet ligt. Desnoods met een huiszoeking. Brrr. Ach, het me, In de Verschietse riolering had herbommel het zich intussen gemakkelijk gemaakt... tussen de geleerden op de riggel. Naast hem zat de projectleider, dokter Lijp. Boven ons bevindt zich de stad van de toekomst. Ik heb persoonlijk alle computers geprogrammeerd die het leven daar regelen. Alles is ordelijk en netjes. Om zes uur s ochtends gaan de bouwmachines aan het werk op het land dat bouwrijp gemaakt is door schoonmaakmachines die van één tot vijf gewerkt hebben. Schoonmaakmachines? Zijn dat die monsters die s'nachts de bomen omkappen? Monsters. Erg mooi, maar wanneer is het etenstijd? In het hotel waar we waren was niets. En hier is ook niets. Terwijl ik niet begrijp waarom we hier zitten, als u alles zo mooi geregeld hebt. Ik heb honger, als u begrijpt wat ik bedoel. Inderdaad, de etenhaler is laat, nu u het zegt. Het is nu 11 uur 30. Tijd ja. voor het lanceren van smeerballen. Huh? Tom Poes had onderwijl het voorbijdrijvende afval in het oog gehouden. En toen hij een holle paal vol gaten gewaar werd... kreeg hij plotseling een idee. Er dreven in het riool heel wat spinten, sprangen... en andere stokvormige afvalstukken die hij voor zijn plan gebruiken kon. Hij viste ze op en stak ze in de gaten van de paal... terwijl heer Bommel zijn wetenschappelijk gesprek met dokter Leip voortzet. Hebt u de hele stad verschiet gebouwd? Met het hotel en alles? Hotel? Zo ver waren wij nog niet... Wij hebben een ontwerp voor een toekomststad geprogrammeerd en natuurlijk waren daar allerlei ontspanningselementen in opgenomen. Mm -hmm. Ik zelf heb de voorgecomputeriseerde bouw van de eerste automatische eetgelegenheid nog meegemaakt. Oh. Vanuit de controletoren natuurlijk, want ik had het te druk met het samenstellen van het ultimatief mandaatprecept groen 9 ja. in kamer 3009. Ja, natuurlijk. Maar uh, werkt die eetgelegenheid nog? Natuurlijk. Ah. Alles werkt verder. Maar door een kleine misconceptie van het precept... ...kunnen we dat hier alleen maar zien aan de afval die voorbij drijft. Het is mogelijk dat er sinds mijn doorspoeling... ...robotisch een hotel gebouwd is. Een hotel zonder eten. En een leider in de afval. Het is tijd dat er iets gebeurt, want ik voel me lang niet goed. Niet veel, heer. Ik heb maar tien paddenstoelen gevonden met uw goedvinden. Excuseer, heer, Olivier. staan staat me toe dat ik mijn maaltijd aan uw zijde nuttig. Nood breekt wet. Ja. Uh, maaltijd? Noem je dit een maaltijd? Hier kan ik toch niet op leven? Kunnen we o. echt niet naar buiten roeien, Joost? De tralievensters kunnen alleen in de controletoren worden geopend. Oh. De heren hebben hier niets aan hun geleerdheid, deelde met mij mede. Nee, uh. Daarom heb ik die ladder gemaakt. Een ladder? Mm -hmm. Ik dacht al, wat maakt die jonge vriend daar toch? Oh. Wat wil je met een ladder, bedoel ik? Er, er gaan overal buizen naar boven ja. en daar kunnen we inklimmen. Ah, juist. De buizen waaruit de afval komt. Mm -hmm. En ook wel eens een geleerde of een heer, als ik mij zo mag uitdrukken. Als er iets naar beneden komt, kan er ook iets naar boven gaan. Oh, ik had dat zelf kunnen bedenken. Ah, volg me, vrienden. Laat dat bootje maar schieten. En neem de ladder mee. Net als ik dacht. Hier is een van die kokers waaruit afval gestart wordt. Kijk, als jullie hier nu die ladder tegenop zetten. Ja, juist. Yes. Ja, ja, ja. Trekken, Joost. Duwen, toppus. Zo, ja. En nu een beetje rechterop. Het was duidelijk dat heer Bommel eindelijk de leiding van het verschietproject op zich genomen had. En het was dan ook geen wonder dat de ladder al spoedig stond waar hij staan moest. Zo, dat is dat. Het lijkt mij het beste dat de sterkste nu naar boven klimt. Mm -hmm. Joost, bedoel ik. Die heeft de meeste ervaring. Met permissie, uh, heer Olivier. Waar oh, oh. uh, wacht je op? <kwijls> Voorwaarts. Oh. Wees voorzichtig, want de spaken zijn maar dun. Zodat we dit toestel goed vast zullen houden. Hou uh, vast, bedoel ik, jonge vriend. Goed zo, Joost. Ja, nog een klein eindje, totdat je een luik boven je ziet. Ik bedoel, als je onder zo'n lui komt, moet je flink drukken. Het gaat gemakkelijk open, dat heb ik gemerkt met mijn teergestel. De bediende zette zich slap en plaatste de schouders onder de afsluiting om te duwen. Ja, ja, ja, goed. Hij deed dat met zoveel kracht dat de spaken waarop hij stond begonnen te buigen. weg! houd Oh, Hé, oh, oh. nee, nee, wacht even, het moet andersom. Je moet. Nee, eh, pas op! Die, die traptree zak door! Oh, oh, oh. Je moet altijd alles alleen doen. Het is Joost schuld. Deze luiken gaan niet omhoog, want ze gaan naar beneden open. Dat weet u toch nog wel? Duwen is onzin, hoor. Je moet trekken. Ik zal wel eens gaan kijken. Er zit aan zo'n luik vast wel een soort schuif die uh, automatisch werkt. Na het bezoek van commissaris Bas begon de heer Steenbreek zich op zijn ICM-kantoor... meer en meer bezorgd te maken. Naar buiten toe liet de bekwame directeur niet zo gauw iets blijken... Maar van binnen kookte het. Ik moet verbinding met verschiet hebben. Hoe dan ook. Het moet, juffrouw Nopper. Het begint nijpend te worden. Ik heb u al gezegd dat ik niet kan toveren. Ik doe niets anders dan draaien en bellen en ik word er ebbel van. Daar is daar niemand. Natuurlijk is daar iemand. De zaak wordt steeds klemmender, want er is een lek. De politie is erin gemengd en de commissaris zei dat hij Prubitskovski op onderzoek uit zou sturen. Wij kunnen alleen maar sussen als projectleider Leip persoonlijk het gemeentehuis belt. Probeer de rode lijn. Dit, dit is een noodgeval. Ik krijg nog steeds geen gehoor. Blijf bellen. Al, al zou het de hele dag duren. Leip is natuurlijk niet altijd in de controle controllertoren, juffrouw. Hij heeft heel wat meer in zijn hoofd. Op, op het programma staat zelfs om te bouwen hotel dat geheel automatisch werkt. Blijf aan de lijn! Heer Bommel had Tom Poes langs de ladder naar boven zien klimmen. En hij stond moeilijk op. De luiken klappen naar beneden open. Dat zegt Tom Poes, die altijd alles beter wil weten. Het luik is open, heer Ollie. Oh, oh. We kunnen naar boven komen. Ah, ik ga vast verder kijken. Heer Bommel aarzelde niet, moedig beklom hij de wankele ladder... en stak het hoofd door de luikopening in een goed verlichte ruimte... vol knoppen en schermen. Hé, hey. waar is de jonge vriend gebleven? Moet ik dan altijd alles alleen doen? Die geleerden hebben ons ook al laten toppen met die ladder zonder een hand uit te steken... zodat ik nu eenzaam in de controlekamer terechtkom. Aan de andere kant kan men hier vandaan alles besturen... Bij die knoppen staan zelfs lettertjes. Zodat een onderlegd heer de leiding van verschiet in handen kan nemen. Zonder pottekijkers. Eerst die deur goed dicht. Zo. Storingen van buitenaf kan ik niet gebruiken. Als men zoiets belangrijks als de toekomst gaat besturen... moet men niet op de vingers gekeken worden. Om te beginnen zal ik de gebruiksaanwijzingen maar eens lezen. Het zal best een etensknop zijn of zo. Ah, ik heb het al... Een knopje met voeding, dag, portie. Mm. Kijk, een doos met eten. Een gevoel Oeh, van een grote tevredenheid beving hem. Maar voordat hij daarvan kon genieten, werd hij gestoord door Joost, die vanuit de luikopening zijn aandacht vroeg. Heer Olivier? Ja, Joost? Ah, een dubbele boterham met ham. Is er iets? Is alles in orde? Mm. Had u iets gevonden? Mm. Kan ik soms van dienst zijn? Mm. Ach, die, die stakkers daar beneden moeten ook voedsel hebben. Maar ik moet zorgen dat ik niet in mijn taak gehinderd word. slotte hebben die geleerden de zaak hier helemaal uit de hand laten lopen. Hier lijpen ze Kornuiten moeten vertrekken... voordat ze weer hoed in het eten kunnen gooien. Mm, mm, mm. Heer Bommel ging aan het werk met de voedselknop. En Joost hoefde niet lang op de gevolgen daarvan te wachten... De ene doos met eten na de andere werd door de opening naar beneden geworpen. En het is dan ook geen wonder dat de huisknecht het evenwicht op de wankelen ladder verloor. Oh, oh. Hier is het voedsel voor jou en de heren. Ik ga nu de uitgang van het riool opendrukken. De traliehekken bedoel ik. Dan kunnen ze op waardige wijze aan het daglicht treden. Maar hier wil ik ze niet meer zien. Zeg hun dat Joost. Snel en doelmatig liep hij het instrumentenbord langs. En toen hij dat drie keer gedaan had, viel zijn oog op enkele knoppen die van de gezochte naambordjes voorzien waren. Riootbuizenstelsel. Afwatering, openen, ontwateren, sluiten. Voldaan zette hij zich op de kruk en begon het toetsenbord te bedienen. Wat er precies gebeurde kon hij niet zien, omdat hij jammer genoeg het beeldscherm niet had aangezet. Maar de bediende ondervond het aan ah. den lijve want het water in het buizenstelsel begon sneller te stromen... zodat hij het evenwicht verloor en meegespoeld werd. Zeer betreurenswaardig. Gelukkig zijn deze voedseldozen van degelijk plastic. Maar dit is niet de manier om een maaltijd op te dienen, als men mij toestaat. Terwijl heer Bommel in de controletoren het bestuur van verschiet op zich nam... kon men in de lucht een naderende helikopter waarnemen... Het toestel vloog laag over de kaalgezaagde vlakte... ...en het minderde snelheid toen het de stad Blitz, tonde weder! Wat is dit voor een nederdrachtig landschap, meneer Pieps? Hieronder ligt het onbouwt, Prof. Een uitloper van het donkere bomenbos. Waanzin! En wat is dan die steenstapeling voor ons? Dat moet het lab zijn dat ze verschiet noemen. Dat is ja, kanstol! Wij zijn hierheen geschikt om in een woud en in een laboratorium aan te schouwen. En wat zien wij? Een woestenij waarin zich in een hooggewassen stad bevindt. Wat draagt zich hier dan toe? Tja, als u mij vraagt, is het gewoon de derde wereld die oprukt. Brouw! Eerstens geeft het... geen drie werelden, slechts één. En tweedens zou ik weten willen wat voor zwindel het hier geeft... Maar wij durven niet nederlaan van die behoorden. Dat is ons verboden. Wij durven hier alleen rondschouwen. Paul, ik gevoel mij zeer grim, meneer Pips, Ik ga een rapport samenstellen waarvan men wonderend opblikken zal. Het eentonige kabbelen van het verschietse rioolwater had plotseling plaatsgemaakt voor een golf die met grote kracht door het buizenstelsel bruiste dat het verschijnsel veroorzaakt was door heer Bommel... wisten de ondergrondsverblijvende geleerden niet... en ze sloegen het gebeuren dan ook voor ontrust gade. Maar toen de bediende Joost... te midden van een aantal dozen nader spoelde, geraakten ze in grote opwinding. Dat zijn de dagelijkse voedingporties die ik ontworpen heb. Uw maaltijd, heren, in deze dozen... met complimenten van heer Olivier. Hij wil niet gestoord worden... ...omdat hij zo vrij is geweest de leiding op zich nemen. Er was niemand die dit laatste verstond... ...want de voortdrijvende knecht was reeds om een bocht verdwenen... ...en bovendien hadden dokter Lijp en zijn medewerkers zich spontaan op het voedsel gestort. Eten gaat nu eenmaal boven bestuurszaken. Heer Olly trachtte in de controlekamer van de stad Verschiet orde op zaken te stellen... Toen zijn aandacht werd getrokken door een lamp die op het paneel stond te knipperen. Oh. Dat betekent dat er iets is. Rode lijn. Wat wil dat zeggen? Wat is een rode lijn? Valt niet mee om de leiding te hebben. Men staat overal zo alleen voor... Oh, hier tegenover is een kamertje Oh ben je daar eindelijk jonge vriend ja. Waar heb je gezeten Waarom heb je me in de steek gelaten Terwijl hier een lamp brandt Bij een bordje waarop rode lijn staat Daar word ik erg nerveus van Wat is een rode lijn nou, Dat treft hier tegenover is een kamertje Waarin een telefoon staat te bellen En ja. er staat rode lijn op oh. Maar het is gesloten is er hier soms een knop voor? Juist, dat bedoel ik. Onder dat lampje is een knop. En die ga ik nu indrukken, zodat dat kamertje opengaat. Ik moet daar onmiddellijk naartoe. Want er is natuurlijk iets dringends als een rode lijn op staat. Al zou ik niet weten wat ermee bedoeld wordt. Ja, een telefoon. He? En dat lampje waarschuwde alleen maar dat... Heer Olly wachtte niet op verdere uitleg. Want al pratende had hij op de knop gedrukt. En nu draafde hij de controlekamer uit na het tegenoverliggende vertrekje. Net wat ik dacht. Misschien krijg ik nu wel de figuur aan de lijn die iedereen doorspoelt. Maar ik zal hem uitleggen dat het daarmee afgelopen is. Er is hier maar één baas en dat ben ik. Hallo? Met wie spreek ik? Eindelijk! Ah. Een ogenblik, ik zal u doorverbinden. Ja, dat is het top het. De scherk is dus niet alleen, er is een dame bij. Doe maar! Maar daardoor zal ik me niet week laten maken. Er is hier maar één baas. Hallo! Ah? Uh, wat zegt u? Kunt u wat harder praten? Spreek ik met dokter Lijp? Uh, nee, nee, nee, heer Lijp is doorgespoeld. Die zit in het riool te eten. Eigen schuld. Hij heeft de zaak lelijk uit de hand laten lopen. Een uh, janboel, dat was het. Zodat ik persoonlijk de leiding heb overgenomen. Uh, met wie spreek ik? Met Steenbreek van de ICM. Huh? Er wordt al vandaag contact met u gezocht. Wat gebeurt daar in verschiet? Nee, wat bedoelt u met het doorspoelen van projectleider Lijp? Huh? De toestand is ernstig, want het project is uitgelekt. En de politie is gewaarschuwd. Met wie spreek je eigenlijk? Uh... Het durft daar niet. Er moet onmiddellijk worden ingegrepen, met de zwaarste middelen. Professor Prilwitschkowski had na de bestudering van de verschietvlakte vanuit zijn helikopter weer koers gezet naar Rommeldam, waar hij om twaalf uur bij burgemeester Dikkerdak verwacht werd om rapport uit te brengen. En, hebt u iets kunnen ontdekken dat niet door de beugel komt? Nee, dat dacht ik al. De ICM is een keurige onderneming. Wat jij, Dorknoper? Een laboratorium waarin aan de toekomst gesleuteld wordt. Pah! geen laboratorium, mijn heerschappen. De Olmenwoud is verdwenen. Geen spoor meer van gebomen of groenigheid. Alles is in een woostenij met een dolzinnige stad vol wolkenkrabbels in de middel en nergens een levensspoor het olmenbos weg ja door politering door regenverzuring wat de gewas is erbarmingsloos afgezaagd geworden ik voel me zeer grim ik ga zo voort in een rapport samenstellen. Niet doen, dat kan niet. Dat zou tot ecologische onlust en sociale spanningen leiden. Wat, wat? Het is gevaarlijk om de toekomst zo openlijk te laten zien. Die moet geheim blijven totdat men er rijp voor is. Zorg daarvoor, Bas, met harde hand als dat moet. Onmiddellijk. Na zijn telefoongesprek met Steenbreek... keerde heer Bommel terug naar de controlekamer van verschiet. Waar Tom Poes op zijn gemak naar een groot scherm zat te kijken. Hm. Hier kan je precies zien wat er op het terrein gebeurt, heer Olly. Er wordt al gebouwd op de plek waar gisteren nog bos was. En het gaat hard, hoor. Het is allemaal goed geregeld. Met automaten en robots en zo. Ja, ja, ja. Wie was er aan de telefoon? De ICM of zo iemand. Oh. Ze maakten zich bezorgd dat het project lekt. Lekt? Maar de politie is al gewaarschuwd, zodat het wel gemaakt zal worden. Maar waarom wordt daar gebouwd, jonge vriend? Dat is toch helemaal niet nodig? En ik heb er niet eens opdracht voor gegeven. Nee, ik ben bang dat het ook niet hoeft. De machines zijn hierop afgesteld en ik heb niet kunnen vinden hoe je ze weer uit kan schakelen. Ze gaan door tot sint Jutemus. en dat lijkt me eigenlijk nogal gevaarlijk. Daar had hij natuurlijk gelijk in, want werkende machines die niet stilgezet kunnen worden zijn altijd gevaarlijk. Zo werden ook de bewegingen van heer Bommel automatisch opgenomen door verborgen apparatuur en niet verder vandaan, in kamer 3001, op een groot beeldscherm weergegeven. Toen daarop zichtbaar werd dat heer Bommel zich zoekend langs de panelen begon te bewegen... zond een geprogrammeerde Armageddon een alarmsignaal uit naar een Terminator. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Het wordt tijd om leiding te geven. Hm? Waar is de leidersknop? Aha, boven deze toets staat manipulator. Hm? Dat zal wel belangrijk zijn, want de letters zijn rood. En daarnaast staat computervoeding. Daar zitten vaste, warme maaltijden. Oh, kijk, hier begint een rode lamp te flitsen. Dat betekent gevaar. Uh, onzin. Ik heb net de hoofdkloppen gevonden... zodat huh? ik vanaf deze plaats het hoofddrukwerk kan verrichten. Hier beheers ik... Uh... Nee, niet doen, heer Olly. Daar. Tom Poes zag dat de vloer onder de leidinggevende heer in beweging kwam... En hij stootte hem haastig op zich. Oh, oh, oh, oh. Wie doet dat? Waar, waar, waarom? Nee, ik, ik moest het wel doen. Als ik u niet geduwd had, zou u in dat gat gevallen zijn. De machines oh, oh. laten zich niet uitschakelen. En u kunt niet ongehinderd bij de manipulatorknop komen. Ja, Mooie stad. Zo wordt iemand die met levensgevaar de toekomst in goede banen wil leiden, dus behandeld. Zijn beste vriend. Maar Tom Poes Ach. luisterde niet. Hij had een stel metalen taken ontdekt dat uit de zoldering zakte. En nu rolde hij met al zijn kracht een bureaustoeltje naar de klagende verschietleider. Het meubel had soepel werkende wieltjes, zodat het heer Oli met grote snelheid raakte en hem terzijde hielde. Het was maar net op tijd, want op het moment dat hij opnieuw tegen het parket sloeg, vernietigde de grijper het stoeltje met een vermorzelende hap. Heer Bommel rees verblekend overeind en zijn gevoelig gelaat verriet dat de ernst van de toestand plotseling helder tot hem doordrong. Dit, dit, dit, dit is heel vreselijk. Ik, eh, ik, ik, ik had me lelijk kunnen beperken. Het, het is misdadig bedoel ik. Wie, uh... Wie dat doet, weet ik niet. Maar het is wel duidelijk dat niemand ongehinderd bij de hoofdknoppen kan komen. Oh. We moeten hier weg. Ja. Want we zijn ons leven niet zeker. We, we, we, we moeten hier weg. Ja. Maar niet zonder leeftocht. Waar is de voedselpakketknop? He? Ah, Hier. Uh, hier zijn wat maaltijden die we onderweg kunnen nuttigen. We moeten opschieten. Ja. Alles wordt door monitors in de gaten gehouden en we zijn in levensgevaar. Ja, maar Niemand kan zonder eten, anders gaat het niet goed. He, Olly. Niet zo vleug bedoel ik. Weg hier, de he. gang op. Ja, maar, hij opende de eerste de beste deur en rende het vertrek uit... ...zodat hij op de omloop terecht kwam. Maar het werd onmiddellijk duidelijk dat het daar nog minder deugde. Uit de zoldering zakten grijpers naar beneden... En uit de wanden oh, schoven oh. opengesperde happen oh. tevoorschijn. Oh, als als, als, als, als, als de stap maar goed gaat. Maar het ging niet goed. In de vloer oh. klapten op regelmatige oh, oh. afstanden luiken open. En over het zand oh, schoot een bargel nader met zo'n snelheid. dat het de bezoekers bang te moeder werd. Terug. Ja, ja, ja. Oh. Maar het was al te laat. Oh. Achter hen werd de deur oh. met een automatische glijgrendel oh. gesloten. Het is te begrijpen dat heer Bommel een paar van zijn voedseldozen verloor... zodat hij een onbelemmerd uitzicht op het gebeuren kreeg. Dat maakte hem niet vrolijker, Integendeel. Terwijl hij een akelige kreet uitstiet... beukte hij met de overgebleven proviantvoorraad het raam kapot waar ze voor stonden. Nee, nee, voorzichtig. niet springen. We weten niet hoe hoog we zijn en, en, en buiten zijn er maar... misschien... Maar nu bleek de kracht van een heer in de uren des gevaars zonder zich aan de waarschuwingen van zijn jonge vriend te storen... en zonder aanloop zette heer Olly zich af en zuiste door het venster... omgeven door glasgerven en Tom Poes die door deze daad meegeroept werd. Het had natuurlijk kunnen gaan zoals Tom Poes vreesde, maar waarschijnlijk had heer Bommel met zijn vluchtverstand verstand uitgerekend... dat ze zich niet ver boven het riool bevonden en dus nooit erg hoog konden zijn... Hij liet zich tenminste met groot vertrouwen en in doodsangst vallen en kwam vlak onder het raam op de houtstapel terecht die de kapmachines daar hadden aangelegd. Zo vlug mogelijk renden ze uit de buurt van de toer. Gelukkig stond de poort open om de bouwmachines door te laten die met het vallen van de avond terugkeerden en daardoor konden ze ongehinderd de vlakte bereiken. Heer Olly liet zich uitgeput op een boomtak ploffen en opende de Provianto's die hij had kunnen redden. Als jij nu een vuurtje maakt, dan kunnen we wat eten. Het is hier tenminste veilig. Veilig? Ja. Eventjes misschien. Ja. Maar hoe komen we hier weg? Deze plek ja. is een heel eind van de bewoonde wereld af. Ja, ja. En de oude schicht staat nog steeds aan de rand van het bos. Straks om twaalf uur komen de rooimachines en die hakken hem kapot. Oh, hoe vreselijk is dit alles. De oude schicht. Ik moet... Als heer is het mijn plicht om een einde aan deze vreselijke vooruitgang te maken, bedoel ik. Maar hoe? Ach, ik had me alles heel anders voorgesteld. Als ik nu maar wist wie er achter zat. Wie hakt de bossen om en bouwt een stad waarin alleen maar machines kunnen wonen? Welke schurk spoelt onschuldige lieden door het riool? Hm? De vooruitgang, vrouw. Oké, oh, kijk. Hm? Daar komt dokter Trip aan. Oh, die weet er meer van. Dokter Trip? Hoe eh waar komt u vandaan? We zijn met z'n allen uit het riool gespoeld. Iemand heeft de traliehek opengemaakt. Wie daarachter zit, weet ik niet, maar toen konden we eindelijk naar buiten. En mijn collega's zijn aan de andere kant opgegaan. Oh. Ze mogen me niet, want ik ik weet welke vergissing er is gemaakt met verschietzie. We, weet u dat? Weet u welke schurk? Nee, ja, geen schurk. Ja. Het zit in de dialectica chips en de computers. Oh. Die, huh? die spoelen alle koolstof al schadelijk door en daardoor ook alle levende wezens. Huh? Leven is vervuiling, zie. De machines nemen het over, zo zijn ze geprogrammeerd. Huh? Oh. Hij is door vermoeidheid overmand. En Tom Poes is ook gaan slapen. Terwijl er nog zoveel gedaan moet worden. Maar wat? Ach, ik sta overal alleen voor. En waar is Joost? Die moet toch ook met die knoeiende geleerden naar buiten gespoeld zijn? In de morgenstond naderde een gepanzerde ICM-helikopter met directeur Steenbreek en leden van zijn ordendienst aan boord. De ondernemer staarde met opgetrokken wenkbrauwen naar het vreemde landschap. Wat ben je aan het doen, Hoeter? Waarom ben je niet op je koers? Wat, wat is dit voor een stad? Precies op koers. Die stad moet verschiet zijn. De toren is het laboratorium dat op de kaart staat. Verschiet. Is dat verschiet? Is professor Leip op het achterhoofd gevallen? Wat is hier gebeurd? daal bij de toren, Hoeter. Onmiddellijk. Ja, meneer. Er is hier iets niet in orde. Maar voordat we zwaar geschut gaan gebruiken, wil ik weten wat het is. Ik moet luip spreken. Hou me gedekt met je schietuig. Volg me op een afstand, jullie. In order, paas. Toen heer Bommel door een vreemd geratel wakker schrok, dacht hij als vanzelf aan Joost. En hij wekte dokter Drip om te vragen waar deze uit het riool gespoeld was. Het was een vreselijke nacht. Ik heb geen oog dicht gedaan. Zodat die op hol geslagen graafmachines me een nachtmerrie bezorgd hebben. Waar ik uitgered ben door het afgaan van mijn wekker. Die er niet is. Dat was geen wekker. Het was een grote helikopter. Oh. oh. Hier was het. Het traliehek dat voor die buis zat is naar beneden gezakt. Zodat we eruit konden. Oh. Nat en heel koud koud. Maar... Wat was een helikopter? Ja, daar staat hij Die oh. grote daar. Ja. En de figuren die eruit komen, gaan naar de toren toe. dat... Dat, dat, dat, dat, dat, dat is de heli van de ICM. Dat is, dat, dat is meneer Steenbreek met zijn orthodienst. Ik ben in gevaar. We hebben ze allemaal in gevaar. Dit is een geheim project dat fout gegaan is en dat is verboden. Och, och, och, och. Daar komt nog een helikopter aan. Ja. Ik ben benieuwd wat dat er hen is. Ook van de ICM? Of, of zou het hulp kunnen zijn? Die zullen we nodig hebben, want wie weet wat Steenbreek gaat doen... als hij merkt dat de machines hier de baas zijn. Och. Uh, ik ga kijken. Hij draafde weg in de richting waar hij de tweede helikopter had zien dalen. En heer Bommel begon doelloos door het vreugdeloze landschap te sloffen. De machines, de baas, het is wat moois. Het is ver met mij gekomen, bedoel ik. Als heer wilde ik de vooruitgang in goede banen leiden en nu... Nu doen de machines het zodat ik machteloos sta. Terwijl die Steenbreek dit project heeft laten maken... zodat hij misschien nog beter weet dan ik hoe dit mee om moet gaan. En het is juist zijn soort lieden die van de vooruitgang een jamboer maakt. Dokter Drip had zich verstopt achter de uitmonding van het riool... en gluurde om een hoekje naar de controletoren die niet ver van daar ten hemel rees. Oh, Steenbreek. Hij weet alles van het verschietproject... Hij zal er binnen wel maatregelen nemen. Hij met zijn geld en zijn hulpmiddelen. Hoe moet maar er niet aan denken? Maar zolang ze in de toeren bezig zijn, ben ik hier veilig. Nauwelijks had hij dat vastgesteld, of de rioolbuis begon te dreunen, en voordat hij wist wat dat beduidde, spoelde er een krachtige watermassa naar buiten, die directeur Steenbreek en zijn lijfwachten met zich voerden. Het is te begrijpen dat de tengere geleerde vreselijk schrok. Hij veerde overeind en zette het panisch op een lopen. Moet ik hem pakken? Ellen, laat die drip maar lopen. We, we moeten terug naar het lab. Ik wil weten wie ons zich op deze manier uit heeft gespoeld. Tom Poes was intussen de plek genaderd waar de tweede helikopter geland was... en tot zijn geruststelling zag hij commissaris Bas en brigadier Snuf uitstappen. Hmm. dit is dus verschiet. Mooie boel. Hier is gerooid en gebouwd, denkt me. Uh, en zonder vergunning, commissaris, uh, dit beantwoordt niet aan de voorschriften. Uh, zullen we ze op de bond slingen? Uh, dit is de toekomst en die moet geheim blijven, zegt de burgemeester. Ja, nou ja, uh... Maar er is iets anders. Oh. Er is een zekere dokter Drip naar dit verschiet ontvoerd en dat gaat te ver. We moeten contact zoeken met de politie. Nee, hier die is er niet. Hier woont niemand. Maar huh? de figuur die dit heeft laten bouwen is net aangekomen. En hij heeft zijn bewakingsdienst bij zich. Hij is naar de controletoren gegaan en daar kan hij de hele stad besturen. Ik kan je niet volgen, ventje. Ik niet. Als er niemand woont, is er ook niks te besturen. Nee, maar en ik... politie of bewakingsdienst is hetzelfde, zou ik zeggen. Uh... Het gaat mij om drip. Huh? Want ontvoeringen kan ik niet toelaten, ook al is de toekomst geheim. Waar zit die dochter? Dat moet ik weten. Help! Daar komt hij aan. Politie! Huh? Steenbreek en zijn lijfwachten zijn ook doorgespoeld. Help! Het duurde even voordat commissaris Bas begreep wat er precies aan de hand was. Maar toen ging hij onmiddellijk tot daden over. Steenbreek, hè? Huh? Ah, vertrouwde hem direct al niet. Kom snuff, We gaan hem zoeken! Nee, niet nodig, commissaris. Daar verderop zie ik hem met zijn twee krachtpatsers. Kijk, ze, ze gaan de stadspoort binnen. De scherpe brigadier zette het op een lopen, gevolgd door zijn chef. Tom Poes volgde hen een eindje, totdat hij heer Bommel in het landschap zag staan. Heer Olly! Ja. We hebben hulp! Ja. De politie zit al achter Steenbreek aan. Ja, dat zie ik. Hij schijnt trouwens te water geraakt te zijn. Ja. Ook doorgespoeld natuurlijk. Hij en zijn vrienden. Nee, dat zijn geen vrienden. Dat zijn lijfwachten waar Drip nogal bang voor is. Oh. Hij is tenminste in de helikopter van de politie gaan zitten. Dit is allemaal heel vreselijk. Nu gaan ja, maar... de wet en het grootkapitaal het uitvechten in de toren... waar de computers de baas zijn. Ja. Dat kan niet ja. goed gaan. We moeten hier weg. Ja. Ik ga kijken of de oude schichter nog is. We kunnen hier niet weg voordat ik een einde aan de misstanden heb gemaakt. De commissaris en de brigadier waren door de poort gelopen... en stonden nu een beetje besluiteloos voor de controletoren van verschiet. Hmm. Hier zijn ze natuurlijk binnengegaan. Eigenlijk zouden we versterking moeten hebben. Gebouw omsingelen en gewapend invallen... Maar vooruit. Volg me, snuf. Uh, wacht even. Uh, boven ons zakt een bak omlaag. Ik, ik vertrouw dat ding niet, commissaris. Daar heb ik het al. Beter een paar passen terug. Op dat moment opende het stalen gevaarte zich met een brede zwaai. En uit het inwendige tuimelde de directeur van het verschietproject en zijn veiligheidsagenten in een kluwend ter aarde. Het gaf een zware dreun en in de stilte die hierop volgde... verdween de grijper geruisloos weer naar boven... terwijl de politiechef voorwaarts trad. Meneer Steenbreek, er zijn hier heel wat overtredingen gaande. Geeft u toe dat u de leider van deze onderneming bent? Leider? Ik? Ja? Dit is de tweede keer dat ik uit dit project gegooid word. De leider is het ultimatief mandaatproces... Uh, genoeg! Er is hier sprake van ontvoering, mitschaders clandestine bouw en overtreding van kapverbod. U gaat mee voor een rustig gesprek op het bureau. Belachelijk. Ik heb met jou niets te maken. Ik wil mijn advocaat spreken. Toen Tompoes de plek bereikte waar de oude schicht geparkeerd stond... was er van het bos niets meer over dan wat boomstompen. Want de rooimachines hadden die nacht flink gewerkt... Het trouwe voertuig was echter gespaard. En het was niet alleen. Op de bestuurdersplaats had de bediende Joost het zich gemakkelijk gemaakt... terwijl hij zich te goed deed aan de inhoud van zijn voedseldoos. Joost? Jij ja, heer? Hoe hoe? De doos was erg drijfkrachtig, jongeheer. Huh? Zodoende was ik zo vrij het riool uit en het kanaal in te drijven. Oh. Maar het kanaal vermodderde en toen ik opstond... zag ik hier Oliviers auto op de vlakte staan. Huh? Tot mijn genoegen, mag ik wel zeggen. Hier kan ik rustig op hier olivier wachten, dacht ik. Ja, ja. Het is een wonder dat de wagen nog heel is. Ja. Ik denk dat de ene machine de andere geen kwaad doet, of zoiets. Hm. Laten we gauw naar heer Olly gaan. We moeten hier weg. Heer Bommel zat nog steeds bij de muur van het laboratorium. Oh. Zijn topperige gedachten werden verstoord door het geroep dat bij de toren opsteeg. Oh. Oh. En ook kon hij geen lucifers voor zijn pijp vinden... Terwijl hij traag zijn zakken doorzocht, stiet hij op een vreemd voorwerp... dat een klein flesje bleek te zijn. Wat, wat is dat? Juist, ja, nu weet ik het weer. Ik kreeg het van Tom Poes nadat we aan het picknicken waren... terwijl Joost werd opgezogen. En nu zijn we hier om hem te zoeken... terwijl ik een einde aan deze toekomst moet maken. Want dat is mijn plicht als heersende. Maar hoe ik het doen moet, weet ik nog steeds niet... Gelukkig vond hij op dat moment zijn lucifer, zodat hij zijn pijp kon opsteken om beter te kunnen denken. En hij wierp het vreemde flesje met kracht over zijn schouder. Het was heel licht, zodat het over de muur vloog en tegen de toren uit elkaar spatte. Er droop een dikke donkere vloeistof uit, die zich over de betonnen muur verspreidde en een ontbindende uitwerking leek te hebben. Maar heer Olly had dat niet in de gaten. De schicht en Joost. Ik zocht je net. Ik bedoel, ik dacht aan je toen ik een manier zocht om Verschiet weer schoon te maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Heb je al wat kunnen verzinnen, Hé, hey, Olly, wat is er aan de hand? Eh? De gebouwen vallen als stof uit elkaar. Hm? Wat heb je met Verschiet gedaan? Wat, wat heb ik gedaan? Ik heb nog een lekkere taartpunt in de doos, heer Olivier. Oh. Ik heb hem expres voor u gespaard. Met u wel, neer. Het lijkt op het verhaal van Kweet Hij gaf mij een flesje met een vloeistof die alles wegmaakt. Ontsoedel, noemde hij het. Uh, uh. Wacht eens, dat heb ik aan u gegeven, heer Olly. Uh. Wat hebt u ermee gedaan? Ja, we, we, we weggegooid. Ik wist niet... Uh, Wat? Het brak. Ik bedoel, uh. het spat uit elkaar. Maar ik wist echt niet... Neemt u hem gerust. Het is roomtijd en daar houdt u van. Zijn woorden gingen verloren in het gefluit van een opstekende wind... en het geroep van boze stemmen aan de andere kant van de inzakkende muur... waar de ICM-directeur en de politie zich bevonden. Daar loopt mijn veiligheidsdienst weg. Houd ze tegen. Ze vluchten. Ik zou ze maar ontslaan. Amateurgedoe. U kunt beter op de politie vertrouwen. Trouwens, het gaat hier om... Bouw. Vertrouwen? Niemand is te vertrouwen. Ook de geleerden niet Wat? in een stad hebben gebouwd waar leven als vuil wordt beschouwd. Mm -hmm. Alles zal ontslagen worden. Dit is het einde van de ICM en van mij. Uh, een ogenblikje, er is iets eigenaardigs aan de hand met, met uw gebouwen en ook met de landbouwwerktuigen die hier stonden. We, Weggewaaid we lijkt me. De aanzwellende wind huilde klagend om de eens zo rijzige gebouwen van verschiet. Die waren bezig te ontbinden. En het bovenste gedeelte woei al weg als stof. Nu Tom Poes de oorzaak van het verschijnsel kende, begreep hij dat er haast geboden was. En hij begon, heer Olly, naar de oude schicht te duwen. Die loopt ook gevaar. Kweet als flesje laat alles verdwijnen, behalve leven en stof. Het is een uh, natuurelement, lijkt me. Daar gaat OBB. Het is OBB die hier achter zit. Ik had het kunnen weten. Dit is een van zijn rachfijne spelen. Zo rachfijn vind ik het niet. Een hele stad naar de vaantjes. Nu is mijn bewijsmateriaal weg. Op die stad was een ernstige overtreding. Uh, niks aan te doen, chef. Stof is alles wat er overblijft. Ja. We, we, we kunnen beter ja. naar huis gaan. Hè? De, de lijfwachten van meneer hier zijn er ook al vandoor. Uh, daar gaan ze. In meneer's mooie helikopter. Het was al diep in de nacht toen de oude schicht Slot Bommelstein bereikte. Gelukkig, willen jullie wel geloven dat ik slaap heb? Dag en nacht heb ik zonder rust of voedsel de toekomst de juiste banen geleid, maar nu wordt het zelfs mijn ijzersterk gesteld te veel. Zeg nu zelf. Het mijne ook met u goed vinden. Ik heb meer gedaan dan mijn professie eist, als ik daar even op mag wijzen. Mm -hmm. Niemand kan in de toekomst van me vragen... om in het riool naar voedsel te zoeken voor doorgespoelde geleerden. Mm. Zonder zoveel als een dankje, wanneer mij mij toestaat. Ik overweeg dan ook... Laten we um... vooral geen overeelde dingen doen. We zijn nu oh. een beetje moe... omdat we heel stilletjes een einde aan verschiet hebben gemaakt. Het verschiet heeft geen einde... Huh? Voor eventjes lijkt dat misschien zo, maar de toekomst komt. Oh, ach, jullie zijn nog jong. Daardoor denken jullie te veel aan jezelf, terwijl ik altijd aan anderen denk. Zodat ik je morgen uitnodig voor een eenvoudige, nog voedzame maaltijd, jonge vriend. Ik weet zeker dat Joost er weer zin in heeft. En ik ga slapen. Hij beklom de stoep en de overspannen bediende sloot de mond die hij geopend had om te zeggen wat hij overwoog. U treft het, jonge heer. Hm? Ik ben erin geslaagd om heer Olivier's lievelingsmaal naar mijn genoegen te bereiden. Ah. Een gebonden kippensoepje gevolgd door truffels met bergerac, dat spreekt. Ha. En daarna... Reuze lekker. Maar gisteravond was je aan het overwegen. Heer Olivier was zo goed met salaris aan te passen aan de eisen destijds, dus Ach. u begrijpt. Tom Poes begreep het. En even later zat hij aan tafel met heer Bommel en juffrouw Doddel, die ook was uitgenodigd. Het waren vreselijke gevaren. Kunstige machines, hoor, maar geen levend wezen te zien. Als dat maar goed gaat, dacht ik soms. Want alle leven werd er als vuil doorgespoeld. Waar ik een einde aan heb kunnen maken door uh, fors ingrijpen. Oh, dat is maar tijdelijk, heer Olly. Ja. De toekomst blijft met denkende machines en veel cement. Maar zonder bomen, zonder heren en zonder werk. Werk is dan toch niet meer nodig... Hm? Maar dat moet toch even geheim blijven. Eenvoudige lieden begrijpen het niet zo. Terwijl ik meer van bomen hou dan van stenen. Hmm. En daarom stel ik voor op onze tijd te drinken. Want die zal het nog wel duren. Die Olly, wat kan hij toch mooi zeggen?